7 uur. De Radio 1 Sport De Sella en Tom van Heck. In het komende uur gaan we straks ook hebben over de geschiedenis van de rugbybal... in onze dagelijkse mini-documentaire. En in Libië worden nog altijd stemmen geteld na de verkiezingen van zaterdag. Ook daar zo meer over. En dan nu de hoofdpunten uh, van het, het nieuws, nieuws, NOS het? Nieuws. Ja. Het is 7 uur, precies. Door op Megens... Eén op de vijf drugsgebruikers die vorig jaar behandeld moesten worden... had GHB gebruikt. Trimbels Instituut noemt dat aantal opmerkelijk hoog... omdat relatief weinig mensen GHB gebruiken. Trimbels Instituut is niet de enige instantie die de problemen met GHB signaleert. In april zei de Stichting Consument en Veiligheid al... dat steeds meer GHB-gebruikers in het ziekenhuis belanden. De kans is groot dat de extra huurverhoging voor scheefhuurders... per 1 juli volgend jaar alsnog ingaat. Het heeft minister Spies aan de Tweede Kamer geschreven. Mensen die meer dan 43.000 euro verdienen, betalen straks 5% huur extra. Huurders die tussen de 33.000 en 43.000 verdienen, gaan 1% extra huur betalen. De Woonbond die opkomt voor de belangen van huurders, hoopt dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Met het oog op de verkiezingen op 12 september. Ook de koepel van woningcorporatie, woningcorporaties edes betwijfelt of de huurverhogingen door zullen gaan. CDA en VVD in Amsterdam zijn verbaasd over het hijsen van de Europese vlag op het stadhuis. Gisteren besloot het college van BMW dat boven de stopera voortaan de Europese vlag zal wapperen naast die van Amsterdam. CDA en VVD vinden dat de Nederlandse driekleur op het stadhuis niet mag ontbreken. GroenLinks in Amsterdam is juist blij met het besluit van het college. Volgens die partij sluit de Europese vlag uitstekend aan bij de internationale uitstraling en ambities van Amsterdam. De Nationale Recherche heeft de man aangehouden die zo hebben ingebroken... in de computers van telecombedrijf Simpel. De man van 43 uit Ede kreeg toegang via de website van Frans Bauer. De site van de zanger draait op dezelfde servers... waar ook de gegevens van Simpel worden bewaard. De hacker kon persoonlijke gegevens van klanten inzien... waaronder e-mailadressen en wachtwoorden. Bij de aanhouding van de verdachte zijn drie computers... USB-sticks, geheugenkaarten en een externe harde schijf in beslag genomen. Het weer vannacht opnieuw buien met kans op onweer. Morgenochtend eerst nog regen, vooral in het noorden. In de middag droog en af en toe zon. Dan wordt het 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. Aan verkeersinformatie: Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knoppen Muijdenberg 2 kilometer. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... voor de Koente 04. En op de A10 Noord richting Zaanstad voor Schellingwouden, 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Namens UNICEF en al deze kinderen bedankt. Kijk op unicef.nl wat we samen kunnen doen. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon.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 Jeroen Wielaert dook vandaag bij de tour finish weer op tussen de buitenlandse ploegen. En u hoort zo wie en wat er tegenkwam. Eerst gaan we naar Libië, waar de stemmen geteld worden. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Alles wijst erop dat het verbond van seculiere partijen van de Libische oud-premier Jibril... de verkiezingen met grote overwacht gaat winnen. Afgelopen zaterdag mochten de Libiërs stemmen. Dat waren de eerste vrije verkiezingen sinds decennia... Maar het is wel een hele tour om in dat grote woestijnland de stembussen te verzamelen en de stemmen te tellen. Lex Runderkamp is in Tripoli, verslaggever van de NOS. Lex, ze zijn wel bijna klaar, hebben we begrepen? Ja, het gonst al de hele dag van de vlucht. Waarschijnlijk morgenavond officieel, maar men rekent al op lekkages naar de media vanavond wat later... Uh, dat de definitieve verhoudingen in het uh, nieuwe parlement uh, bekend zullen raken. En dat de partij van Jibril, of in ieder geval het Verbond, dat die het goed doen... dat, dat was ook al de verwachting? Ja, dat is, het is Mahmoud Jibril. Is, hij is niet helemaal seculair, hoor. Hij is gewoon een, ook een vrome moslim, maar niet, laat we zeggen, in onze terminologie... hij is geen extreme moslim. Uh, hij is een... ...oud medewerker van Gaddafi. Daar wordt hij nog wel een beetje op aangekeken. Maar hij is later, net toen de revolutie begon... ...is hij de, de premier van het land hier geworden. Hij heeft er persoonlijk ongeveer voor gezorgd... ...dat de NATO snel ingreep. Dus hij heeft erg veel uh, gezag in dit land. En de, bij de laatste telling die we vanochtend hoorden... ...was dat hij ongeveer 103 van de 100, uh, ...van de 200 zetels in het parlement... Uh, ...bemachtigd zou hebben. En volgens een aantal waarnemers... ...hier kan het nog uitlopen tot 125... Uh, zetels. Dus dat zijn alliantie de meerderheid krijgt in het uh, Libanese parlement. Dat, ja, dat is formeel nog niet helemaal bevestigd, maar iedereen gaat daar hiervan uit. Nou zijn de verkiezingen zelf uh, relatief rustig verlopen met wat problemen in het oosten. Neemt de spanning toe nu die uitslag uh, steeds meer aanstaande is? Ja, je voelt wel dat mensen ontzettend uh, uh, ja, achterdochtig zijn, want een grote overwinning van Jibril... Nou ja, dat zal op een grote meerderheid in het land... Zal men het ermee eens zijn. Maar ja, de, de meer extreme uh, revolutionairen... ...die uh, gevochten hebben in dit land... ...er zijn bewegingen binnen die zeggen van... ...ja, hij heeft een link met Gaddafi... ...en die willen we in het nieuwe Libië helemaal niet hebben. En dat speelt zich af in steden als uh, Miserata bekend... ...van een stad die helemaal kapot gebombardeerd is... ...tijdens de, tijdens de opstand. Uh, en er zijn wel spanningen ontstaan... ...want er is bijvoorbeeld gisteren... Is er een, ...zijn er twee journalisten die uit het dorp of uit het stadje Miserata op bezoek waren in een ander dorp... wat meer van oudsher loyaal was aan Gaddafi, Bani Walid. Die zijn daar uh, gegijzeld en verdwenen. Uh, en de stad Miserata en de militia's van die stad hebben gezegd... dat als die journalisten niet binnen 24 uur vrij zijn... dan komen we met wapens ze halen. Dus, dus iedereen zit hier een beetje de adem in te houden... van ga, gaan militairen vanuit de ene streek in het land naar een andere streek om ja, uh, um hun gelijk te halen. Dat zijn dingen die hier op dit moment ontzettend uh, uh, door de verkiezingen heen uh, wandelen. Ja, dus die spanning is er. Nu was jij lekker ten tijde van al die strijd regelmatig in, in Libië. Even los van die spanningen, zijn de mensen wel optimistisch over, over deze verkiezingen? Wat is jouw gevoel daarbij? Ze zijn echt buitengewoon optimistisch. Het is, het is, ze hebben het gevoel dat de grote meerderheid in het land met de verkiezingen eens is. Men um, is het er eigenlijk met z'n allen ook heel erg over eens. Uh, dat ze een, uh, uh, zeg maar een soort vrome moslimstaat uh, moeten creëren. Niet er eentje zoals in Egypte en in Tunesië aan de gang was, waar de, de, de wat extremere islamisten de overhand hebben gekregen. Uh, ze willen hier weliswaar, hè, die Bril die, die, die is een vrome moslim, hij uh, heeft allerlei uh, sympathieën uitgesproken om dat ook in de politiek van het land te gaan verwerven. Maar. Men is wel bevreefd hier voor de reacties in die andere landen wat ze vinden... dat te extreme moslimbewegingen de macht hebben gekregen. Met Lex Runnerkamp, dank voor jouw verslag vanuit Tripoli. En als die uitslag er is, dan hoort u dat uiteraard van hem op Radio 1. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportsomer.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 maar toch ook nog wel heel leuk, Steelers Wheel met Stuck in the Middle with You. We keren terug naar de Tour. We zagen de klassementsrenners natuurlijk een beetje naar elkaar kijken toen de kopgroep ervan doorging en de om de dag ging strijden. Alleen de Belgische Lotto renner Jurgen van der Broek deed nog een aanval op de slotklimmetje en bleef weg uit de handen van die grote groep doen en konden ze opschuiven naar de achtste plaats in het algemeen klassement. Hij pakte 32 seconden uiteindelijk op het groepje met gele truilrager Bradley Wickens. Jeroen Wielaard heeft daar een Neusje voor natuurlijk, en zo'n vlak naar de finish kon hij hem opvangen. Hij ging aanvallen, had hij gezegd. Man uit Herentals, vorig jaar uitgevallen in de Toer, nu sterk aanwezig. Alleen dat offensief komt niet bergop, maar op het laatst. In het wiel van Pierre Rolland in afdaling: vlak voor de finish. Belgische televisie is de eerste die hem traditioneel opvangt. Jurgen van den Broek. Drie versnellingen vandaag en de laatste lever tijdspens op. Ik denk zeggen je moet elke kans grijpen die er aan dient. Uh, ik vond het jammer dat de Colombier niemand echt mee koers maakt. Dat ze gewoon volgen. dat is uh, heel spijtig, want als, je ziet, als ze de volgende klim opgaan, dat was echt een tempo klim en, en ja, dan kunnen we niet forceren. Dus ik uh, ja. heb geprobeerd. De laatste keer was ik weg. Uh, ik had met Pierre Roland de ideale man, mee, denk ik. Heel moeilijk om het skyblock te destabiliseren, is dat wat de, de tegenstand ontmoedigt? Ja, ik denk het, is hebben helemaal bang precies, maar als ik gezegd op een gegeven moment zat er alleen nog uh, poort en vroen. Het, uh, het wordt een keer tijd dat de anderen het ook zien denk ik. van uh, in de afdaling te doen moet op doen. Ik kan het niet begrijpen. Nou, ja, als zij graag wachten, zijn er zijn nog maar drie etappes voor je het kunt doen, dus uh, ja om opnieuw te proberen, aankomst bergop, dan kan het niet anders, hè? dan moet iedereen aan blok gaan. Ja, en als het dan zo'n tempo rijden, dan gaat het heel lastig worden, dus eh, ze proberen altijd tempo just op de limiet te leggen, dat je niet kunt in dat is hun kunst natuurlijk. Je pakt 24 seconden, dat is uiteindelijk de eindbalans. Ja, op het einde was het echt lastig met de wind op en, en, en dat valt plat is, eh, het volledig dood, dus als je niet probeert, ja, kun je niks pakken. Je had al gezegd dat je iets zou gaan doen en je houdt woord. Ja, dat is goed, zeg. Herman. Herman Frison, laatste 10 kilometer. Dan wordt het nog mooi met jurken in het wiel van Pierre Rolland. Ja, we hadden uh, van de morgen een plannetje. Uh, ja, als je blijft zitten kan je geen tijd uh, terugwinnen. Hebben we gezegd, oké, okay, we moeten el elke dag de kans die we hebben... ...moeten we proberen iets uh, terug te winnen. Ja, en, uh, ik denk dat het op, op, op de Colombière een beetje moeilijk was. Hij heeft op laatste daar geprobeerd om die afdaling. Uh, ja, dat is niet gelukt. En dan komen wij op uh, de laatste op de Richemont. en dan heeft hij het terug teruggeprobeerd. En dan krijgt hij Roland mee. En, ja, Volgens mij was hij, hij even gewoon... andersom hoor. Of ja, juist andersom. En dan, de Fransman uh, ging eerst, maar hij was attent. Hij was attent en gaat mee en ja, dan, dan is het gewoon uh, blijven rijden tot de aankomst. Om... Ja, op een bepaald moment hebben ze 45 of 50 seconden voor. Ja. Dus nu op het einde is het nog 2 of 33. Uh, van Gaarderen moest ook uh, lossen. Dus dat wist hij van ons. Ondertussen lijkt Zeveneins naar een Belgisch feestje, feestje te rijden. Ja, maar dat is niet ons, ons probleem. Uh, nee. Wij zien gewoon naar onze mannen ja. en, en wij moeten gewoon uh, tijd terugwinnen. En dat is de bedoeling vandaag. Oké, okay, het zijn er uh, 31 en uh, ja, komt er nu toch weer een plaatsje dichter bij een klassement. Dus het is gewoon blijven proberen. Het maakt het wel gewoon waar. Ja, waar. Ik denk dat, hij gewoon, dat wij de ploeg zijn die durven gewoon. En, uh, als je maar blijft zitten en, en gewoon achter de sky blijft rijden, gebeurt er niks. Dus uh, je moet gewoon iets proberen. Ook wat Nibali doet, is, is gewoon fantastisch. Hij probeert ook uh, druk te zetten op die mannen. Dus er uh, moet van andere ploegen komen en moet terugkomen. komen. En, en niet nie maar blijven wachten, wachten en dan sprinten voor een twaalf of 13e plaats. Daar kom je niet mee vooruit. Nee. Maar morgen komt het uh, naar La Toussvier toch echt op stijgen aan. Ja, voor mij is morgen de lastigste etappe uit de Tour. Uh, korte etappe, 150 kilometer. Maar met uh, drie calls en bovenaankomst. Uh, morgen is er veel mogelijk. En, en ja, daar kunnen wel eens tijdsverschillen gebeuren. Uh, ja, hopelijk in ons voordeel. U hoeft niet te twijfelen aan de vorm van Jurgen van den Broek. Nee, nee, nee, heeft hij al bewezen. Ik denk uh, zonder zijn tegenslag had hij uh, korter gestaan. Op de La Planche uh, des Belfilles. Ja, inderdaad. Hij uh, heeft daar ook gezegd van oké, okay, uh, ik had goede benen. Uh, en nu bewijst hij het, dat hij goed is. En, en dus we hebben geen schrik. Hij en, en, ja, moet gewoon durven uh, bepaalde initiatieven te nemen. En dat doet hij momenteel. En dat doet hij momenteel. En we hopen natuurlijk dat hij dat morgen weer doet. Want hij is een van de smaakmakers op dit moment. Reportage van Jeroen Wielaert. Radio 1, Sportzomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Records worden telkens weer verbeterd, al tien jaren, tientallen jaren lang. Niet alleen de sporters worden beter, maar ook de materialen waarmee ze spelen blijven in ontwikkeling. De fiets, de voetbal, de kleding, ze hebben allemaal hun eigen geschiedenis... waarin ze werden wat ze vandaag zijn. En vandaag duikt Michal Citroen in de geschiedenis van... de rugbybal. Kijk, eens even kijken. Hier, kijk. Dat is opa. Gilbert J.D. De school had een liedje dat heet Floriat Rugby. Dat ging zoiets van Floriat, Floriat, Floriat Rugby. Floriat, Floriat, Floriat Rugby. Kun jij dat zingen? Nee. Nee? Nu is John Gilbert opa, maar 50 jaar geleden was hij leerling op de beroemde Engelse kostschool Rugby. Vooral een school voor de elite van Engeland. Maar John woonde in de stad rugby en kreeg een beurs. Toen de tijd waren er drie, drie middagen in de week uh, voor sport. En dus, dat was tussen uh, september en december was dat rugby. Januari tot en met uh, maart was dat uh, hockey. En april tot en met juni was dat was cricketen. En iedereen deed daar aan mee. Uh, je je kan niet uh, afzeggen voor het sporten. Dus, of, of je het leuk vond of niet, of je goed was of niet. Er moest gespoord worden. In 1816 mocht de toen nog tien jaar oude William Webb Ellis... zoon van de gesneuvelde legerofficier James... ook als bewoner van rugby, als leerling naar die beroemde school... Hij kon goed cricketen, maar werd er ooit beschuldigd van spelen. En dat hij maling had aan afgesproken spelregels... bewees hij nog eens een keer op zijn zeventiende... toen hij tijdens een potje voetbal de bal oppakte en ging rennen. Dat, dat zal niet gewaardeerd zijn. Maar ja, die, die William R. Uh, waarschijnlijk was waarschijnlijk een, een stuit jongetje. En die denkt van, uh, ik, kan, uh, ik kan niet zo goed schoppen. Ik pak die bal en ik ga ermee rennen. En ja, hoe dat precies gegaan is, men weet dat niet meer... Maar er is op een gegeven moment een soort beweging ontstaan waarbij mensen in de plaats van alleen schoppen mochten met de bal gaan rennen. En op rugby is dat denk ik uiteindelijk, is daar een soort reglement opgeschreven van hoe men dan dat nieuwe vorm van rugby zou gaan spelen. Een van de mythes over de rugbybal is dat de amen van de school hem expres puntig maakten van een varkensblaas... omdat de jongens van de school het zo leuk vonden als hun bal... er anders uitzag dan die van andere scholen. Maar directeur van de Nederlandse rugbybond Michel Arends... weet dat het een hele andere reden heeft dat de bal eivormig is. Die spinnen kan hij dan, zeg maar. Dan kan je hem makkelijker vangen ook. Maar je moet ook vangen terwijl je hard rent. Dus je rent en je moet hem uit de lucht vangen eigenlijk, zeg maar. En dat, doordat hij dan draait, spint heet het dan... dan kan je hem ook makkelijker vangen en je gooit er verder mee en je kikt verder en dat spinnen dat dat doet hij omdat hij die, doe, doe, doe, die vorm heeft vorm, ja, en, en een draai geef je eraan vanuit je pols draai je hem eigenlijk weg dan komt hij eigenlijk recht aan een nederlands rugbyteam heeft onder de naam impalas een wedstrijd gespeeld tegen het gestreepte engelse vijftiental van Shropshire. Er werd gespeeld zoals men dat mocht verwachten snel en hard waarbij alle geoorloofde handgrepen en een enkele malen niet geoorloofde werden toegepast. Na bepaalde overtredingen wordt het spel hervat met een scrum. Een soort massale judo-wedstrijd. Waaruit op de een of andere manier altijd wel het leren ei weer tevoorschijn komt. De bal mag met de voet naar voren worden gezonden. Begin 1800 uh, is hij begonnen met die bal op te pakken in een partijtje voetbal. En met die bal te gaan rennen op school in rugby. Maar er is, is ook informatie. Dat al in de middeleeuwen. Dorpen, hele dorpen tegen elkaar met een varkensblaas namen ze dan als, als, als bal. En die moesten ze dan op het marktplein van de andere, het andere dorp dumpen in de, in de waterput. Is het verhaal. Is het en eigenlijk alles was geoorloofd om dat voor elkaar te krijgen of tegen te houden. Nou, in de oervorm is dat natuurlijk nog steeds regie. Maar dat waren echt gewoon tientallen mensen tegen elkaar. en Als je ook oude platen ziet, dan zie je ook echt grasvelden... Er lopen wel vijftig, zestig mensen met en tegen elkaar. Je hebt een kleine variant nu daarvan. Die zit een paar jaar in Oost-Nederland uh, plaats in. Dat noemen ze boerenrugby. En dat is kwallenballen heet dat. Dus daar heb je allerlei soorten oervormen. Maar net als de meeste sporten is, de, is het eigenlijk een reglementaire sport van gemaakt. Tweede uh, helft 1800 in Engeland. En uh, vanuit Engeland is het uiteindelijk uh, eind 1800 door Pimolier naar Nederland gebracht. In Haarlem heeft hij daar een uh, de HFC opgericht. En na vier jaar heeft hij, we hebben een brief gezien ook daarvan, heeft hij zijn cornuiten. Heeft hij verteld dat vanwege de vele ja, kleerscheuren en hoge kleermakerskosten dat ze overgingen tot het beschaafdere voetbal. De belangstelling voor rugby groeit. De bedoeling van het spel is dat de ene partij de bal achter de doellijn van de tegenpartij drukt, het geen drie punten oplevert. Die tegenpartij mag letterlijk alles proberen om dat te verhinderen en doet dat ook. Rugby is daardoor geen spel voor jonge dames. Nee, het was een Olympische sport tot 1932. En vanaf 2016 is het weer een Olympische sport. En het is een variant van de rugby, een snellere variant. Waarbij onze eigen dames uh, kans maken op een medaille. Dus uh, heel spannend voor ons in Nederland. Dus onze dames uh, horen op dit moment uh, zeker bij de Europese top. En, en ook de wereldtop eigenlijk wel. William Webb Ellis overleed ergens in Frankrijk als pastoor... op 65-jarige leeftijd in 1872. Pas na zijn dood werd zijn naam verbonden aan de sport. Nooit heeft hij geweten dat er een stambeeld van hem bestaat... en dat de wereldrugbybeker ook zijn naam draagt. Er is een gedenksteen en daar staat iets over het ontstaan van het spel van rugby. Het is vlakbij het, het veld waar nu nog altijd gerugbyd wordt. En daar staat iets met uh, het William Webber is ...with a fine disregard of the rules of football as played at his time. Uh, picked up the ball and ran. En zo so is uh, dan het, het rugby uh, ontstaan. Het is overigens een kleinschalig gedenk. Je kunt er zo langs lopen en je ziet het niet. Het feit dat daar het rugby is uitgevonden, dat, dat kwam niet op de voorgrond. Nee, dat, daar werd heel laconiek over gedaan eigenlijk. Het was gewoon onderdeel van uh, de schoolgeschiedenis. Maar uh, nu, uh, nu is dat anders... Uh, rugby gaat nu wat meer praten op dat er daar het rugby uh, is uitgevonden. Bij de school staat een standbeeld van uh, William Webb Ellis. Degene die uh, uh, volgens de overleving het eerst is die die bal heeft opgepakt en ermee is gaan rennen. En, en zo uh, het ontstaan van rugby uh, tot stand heeft gebracht. Als je rugby binnenrijdt staat er niet een, een boordje uh, rugby. Uh, er staat rugby home of rugby voetbal. Dat was in onze tijd niet. Ja, en, en nu wanneer die, uh, laat ik zeggen, die All Blacks, de, de, de team van Nieuw-Zeeland, op bezoek komt in, in, in Engeland, wordt altijd een bezoek gebracht aan rugby school. En uh, daar werd ook stilgestaan bij, bij een, een soort gedenksteen op, op, op de muur bij rugby school. Daar waar men stilstaat bij het ontstaan van rugby. In onze tijd kan ik me niet herinneren dat die All Blacks uh, langskwamen. Ja. Als er iemand met de bal ten val gebracht is, volgt er een scrum. De spelers kluwen op een bepaalde manier samen. De bal wordt tussen hen ingeworpen. En dan gaat het erom wie hem krijgt. Nou ja, en, en, en we hebben dan nog, die uitspraak heb je waarschijnlijk wel al, uh, al eerder gehoord. Uh, van, even naar het Nederlands vertaald. Is dat voetbal een, een sport voor heren is beoefend door hooligans. Laten we het zo maar even vertalen uit het Nederlands. En rugby is een hooligansport uh, beoefend door heren. Dus dat, dat, uh, dat is een beetje onze. Uh, zo kijken wij naar uh, dat soort jongens en uh, mannen toe. En dan later komt alles vanzelf. Uh, goed. Mijn, mijn eigen vader zei altijd van, ja, je hebt gewoon uh, een beetje veel energie. Dus uh, ja, ik denk dat je zo'n William ook zo moet zien. Een jongetje met redelijk veel energie en wat bravour. En het is denk ik een hele mooie vorm van gereglementeerde uh, stoeien. En, en uh, dan komt het vanzelf later goed. Ik denk dat dat uh, de les is. Michael Citroen dook in de geschiedenis van de rugbybal. Rugby overigens eenmaal op de Olympische Spelen 1924. Maar het komt terug, want in Rio de Janeiro gaat er weer gerugbied worden. Maar dan wel in de speciale variant, namelijk 7 tegen 7. Volgens mij zit het erop voor ons. Ja. In ieder geval uh, voor vandaag. Dus Dat wij op. gaan naar uh, Studio de Smet in Amsterdam. Een nieuwe aflevering van Cultuurzomer. En daar zit Petra Possel volgens mij. Dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. We hebben vanavond de gast David-Jan Godfroy, De nieuwe Rusland-correspondent voor de NOS. Zowel radio, televisie als internet. Deze zomer zal hij verhuizen naar het peperdure Moskou. En doet hij verslag. Maar eerst gaan we luisteren naar nieuws met Doral Megens. De Syrische ambassadeur in Irak is overgelopen... uit protest tegen het regeringsgeweld tegen opstandelingen. Dat meldt de Syrische Nationale Raad, de belangrijkste oppositiegroep in het buitenland. De ambassadeur is de hoogste Syrische diplomaat... die opstapt uit onvrede over het beleid van president Assad. En volgens de oppositie willen meer ambassadeurs het regime de rug toekeren. Een op de vijf drugsgebruikers die vorig jaar behandeld moesten worden... had GHB gebruikt. Trimbels Instituut noemt dat aantal opmerkelijk hoog... omdat relatief weinig mensen GHB gebruiken. Trimbels Instituut is niet de enige instantie die de problemen met GHB signaleert. In april concludeerde de Stichting Consumenten en Veiligheid dat ook al. De kans is groot dat de extra huurverhoging voor scheefhuurders per 1 juli volgend jaar alsnog ingaat. Dat heeft minister Spies aan de Tweede Kamer geschreven. Mensen die meer dan 43.000 euro verdienen betalen straks 5% huur extra. En huurders die tussen de 33.000 en 43.000 verdienen gaan 1% extra huur betalen. En in een boom in Winterswijk is de Aziatische boktor gevonden. Omdat hij veel schade kan aanrichten aan loofbomen en struiken... zijn onmiddellijke maatregelen genomen. De aangetaste boom is omgezaagd en die wordt in een laboratorium onderzocht. En de komende dagen worden alle bomen en struiken... in een straal van 100 meter rond de aangetaste boom in Winterswijk vernietigd. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond, De gast is vanavond David-Jan Godfroy, door de NOS benoemd tot correspondent Rusland... en de voormalige Sovjetrepublieken. Hij woont nu nog in Belgrado, al 12 jaar trouwens... waar hij ook voor diezelfde NOS-correspondent Balkan is. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Lazarevo in Noord-Servië. In dit dorp, in deze straat... werd op 26 mei vorig jaar Mladic gearresteerd. De tegenstelling met een jaar geleden kan bijna niet groter. Toen was het mooi weer en nu regelt het pijpenstelen. Toen heerste er chaos, nu is het doodstil. Door de regen komt een eenzame fietser voorbij. Een gewoon huis voor deze streken. Vierkant, wit gepleisterd en met een pannendak. Het huis waar Mladic zich verborgen hield. Het huis van zijn neef Branko. Een binnenplaats met een tractor... Aan de achterkant een opslagplaats voor mais en aan de voorkant een metalen poort. Branko doet de deur niet open. Lazarevo gaat een gewone gangetje weer en het voordeel daarvan is dat de inwoners een stuk minder opgefokst zijn. En behalve Branko Mladic dus best willen praten over Radko Mladic hun held, over de arrestatie en over het joegoslavië tribunaal. Correspondent David-Jan Godfoy, welkom. Dankjewel. Fijn om te horen, jezelf terug horen. Het is altijd nog steeds een beetje raar. Ja, dit was een mooi verhaal en je moet ook een mooi verhaal maken. Je moet een, een wereld tot leven roepen met weinig middelen. Dat is waar. Radio is, is dat is het vak radio maken. Uh, een, een wereld die heel veel mensen niet kennen. Toch een beetje proberen tot leven te wekken. En ja, dat kan natuurlijk met je stem, dat kan met geluid. En vooral met de combinatie daarvan uh, probeer je dat verhaal te vertellen. Ja. Ja. Dit is natuurlijk een verhaal waar men denk ik om vraagt in uh, Nederland. Mladic, wat is er aan de hand? Hoe kijkt men daarnaar? Heb jij dat zelf eigenlijk ook? Of, of denk je wel eens van jeetje, Mina, zeg kan het wat minder? Want wij zijn nogal eendimensionaal uh, ja, gericht hè, in onze belangstelling. Nou, ik moet eerlijk zeggen... En dat klinkt misschien heel erg hard, maar dat ik, dat ik het met die oorlogen van de jaren negentig, wat vreselijke oorlogen waren hoor, daarover geen misverstand, maar wel een beetje gehad heb. En dat is niet zozeer omdat ik vind dat, dat het onzin is om er aandacht aan te besteden, besteden maar vooral omdat ik vind dat er nog zo, zoveel meer te vertellen is over de Balkan. Zodra je in Nederland Srebrenica noemt. Mm -hmm. Radko Mladic, Rado, Radovan Karadzic of Slobodan Milosevic... Ja, ja, ja, ja, dan, ja, ja, ja. dan uh, schiet iedereen overend en zegt van ja, dat is vreselijk... en daar moeten, uh, moeten we aandacht aan besteden. Maar als het gaat over uh, ik zeg maar de armoede in Zuid-Servië bijvoorbeeld... waar de werkloosheid 46% procent bedraagt en niemand een baan kan vinden... zeker geen jongeren niet, dan is het toch al gauw van ja... moeten we dat in Nederland nou wel weten? Hoe, hoe, hoe verklaar jij die beperkte belangstelling? Nou ja, je kunt natuurlijk niet, uh, als, ook niet als NOS, voortdurend maar voor de hele wereld belangstelling hebben. Daar is de wereld ten eerste veel te groot voor. En er zijn andere gebieden waar waarschijnlijk belangrijkere dingen gebeuren. Maar ik vind, uh, dit is Europa. Uh, het, het heeft. Een deel van mijn gebied heeft, is dit, uh, lid van de Europese Unie. Bulgarije, Roemenië, Hongarije zijn uh, EU-lid. Uh -huh. Dan gaat het niet goed. Daar zijn dus ook verhalen over daarover te maken. Een ander deel van, van, van de Balkan is een soort van, van zwart gat... als het over die EU gaat. Zijn geen lid. Uh, Kroatië wordt dat dan misschien nog wel volgend jaar. Maar de rest kan er nog een hele tijd op wachten. En daar zijn natuurlijk ook uh, verhalen over te, uh, over te vertellen. Hè. Wat betekent dat economisch, sociaal? Wat betekent dat ook qua veiligheid, qua stabiliteit. Uh, daar zijn tientallen en nog eens tientallen verhalen over te maken. Voorlopig ga jij die verhalen in ieder geval niet maken... want jij moet deze zomer of gaat deze zomer verhuizen naar Moskou... met je vrouw samen naar Moskou. Heb je al een huis gevonden? Nee, we gaan de laatste week van deze maand uh, gaan we een kwartier maken. Dan zitten we dus een week in, in Moskou, dan moeten we een woning zien te vinden. Maar dan moet ook de hele procedure voor, voor een visum... voor een accreditatie, voor een werkvergunning uh, moet in, in gang worden gezet... Um, en ja, daar ben je wel eventjes mee bezig. Dus de bedoeling is om uiteindelijk om op 1 oktober te gaan beginnen. Uh, hopende dat, uh, dat die hele papierwinkel dan, uh, dan voor elkaar is. Ja, want hoe bereid je je verder voor op je aanstaande uh, correspondentschap daar? Nou, ik ben vorige week in, in Leuven geweest. Daar heb ik een, in België daar heb ik een, een opfriscursus Russisch gedaan. Uh, zodat ik weer een klein beetje op mijn oude niveau ben. ben. Uh, hoe is je week... oude niveau? Mm, oh, wat zal ik zeggen <laughs> dit komt niet vloeiend uit nee, het is, het het, is het, geen goede radio bijdrage dit. Het, is, het is niet echt goed maar laat ik zeggen ik kan wel een biertje bestellen in een café en, en een babbel met de buurvrouw maken uh, en een, een, een, een klein straatinterviewtje wil ook nog wel lukken. Maar er moet nog wel wat aan bijgespijkerd worden. Ja, ja. Je bent daar namelijk eerder geweest tussen 2005 en 2008. 2004, 2004 en 2007, 2007. Ja, ja, ja, ben ja. je daar geweest, correspondent in uh, Rusland. Heb je getwijfeld toen de NOS je benaderde of jij deze toch wel tamelijk indrukwekkende post, hè, het grootste land ter wereld... Uh, en die voormalige sovjet er nog bij... Uh, of, je, of je dat wilde doen? Nou, Laat me vooropstellen dat de, de NOS mij er niet over benaderd heeft... Uh, uh, maar dat er gewoon een vacature was en dat ik daarop gesolliciteerd heb. Dus ja, het was mijn eigen keus om, uh, om dat te doen. Uh, nu het dichterbij komt, begin ik wel een klein beetje zenuwachtig te worden... Uh, want zoals je zegt, het is een enorm land uh, uh, en er spelen ontzettend veel dingen. Natuurlijk, Rusland is het zwaartepunt, daar gebeurt het meest. Maar we hebben ook gezien in de aanloop naar het uh, EK-voetbal bijvoorbeeld, dat er in Oekraïne ook nogal wat aan de hand is. Een land als Wit-Rusland bijvoorbeeld, waar uh, president Lukashenko het nou niet echt heel hoog heeft met de democratie en de mensenrechten. We hebben de, de, de, de Caucasus, waar Tsjetjenië ligt, uh, Dagestan-Ingustiëtje, waar het ook nog altijd heel onrustig is. En uh, ja, bijvoorbeeld een gebied als Centraal-Azië... waar uh, over niet al te lang de Amerikanen weggaan hè, uit Af Af Af Afghanistan. Ja. Het is maar de vraag hoe zich daar verder gaat ontwikkelen als ze weg zijn. Ja, Dus dat zijn allemaal hete hangijzers en die moet jij straks allemaal gaan behandelen. Ja. Je zegt al van ik maam een klein beetje nerveus omdat het zo'n groot uh, gebied is. Kun je, je eigenlijk... Wat dit betreft ook voorbereiden nu in je, op je aanstaande correspondentschap? Er is niet zo heel erg veel tijd voor. Maar het is wel zo dat ik uh, sinds ik weg ben uit Moskou... Het, het hele gebied wel ben blijven volgen. Dus het is niet vol, volstrekt nieuw voor me. Uh, de grote lijn die ken ik wel. En ja, ik ben nu natuurlijk, zodra ik de gelegenheid heb... Uh, wel aan het lezen en aan het uitzoeken en aan het bellen... en, en aan het mailen met mensen... Uh, ja, om toch redelijk goed voorbereid daar aan te komen zometeen. Ja. Waar verheug je, je op? Wat, wat, wat, wat, wat prikkelt je? Welke gedachten? Dat is een moeilijke vraag. Um, maar ja, ik zal la, laat me algemeen zeggen. Journalistiek is een, natuurlijk een ongelooflijk mooie post. Uh, Alleen al om, om de veelheid aan onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld om het reizen. Ik bedoel, welk, uh, welk mens heeft normaal gesproken de gelegenheid... om naar, naar Kirgizië te gaan uh -huh. of naar, uh, naar Tajikistan? Uh -huh. Nou, dat ga ik zo meteen wel hebben, dus dat is heel aantrekkelijk. Uh, maar ja, en het is journalistiek natuurlijk ook redelijk prestigieus. Pres pre pres pre pres pre nee, niet <laughs> prestigieus, <laughs> uh, uh, prestigieus. Prestigieus. Um, ik zit nu uh, meer dan 25 jaar in dit vak en ik zie het toch wel als een bekroning op, uh, op mijn journalistieke carrière, zal ik maar zeggen. En vind je ook dat je, dat je nu echt rijp en klaar bent voor een functie als deze? Ja. Ik bedoel, 15 jaar geleden zou je misschien niet hier zo hard ingedoken zijn? Ik zou het misschien wel geprobeerd hebben, uh, maar ik denk, zoals je zegt, dat ik, dat ik er nu klaar voor ben, dat ik rijp ben uh, uh, en dat ik ook heel bewust heb kunnen kiezen van oké, okay, dit zijn mijn kwaliteiten. Uh, ik zal niet zeggen dat ik de beste journalist in Nederland ben... maar ik ben goed genoeg om dit te gaan doen. En die overtuiging uh, uh, heb ik ook wel voor mezelf. Ja, want je hebt natuurlijk dat sollicitatiegesprek gevoerd met de NOS... en toen vroegen ze wat zijn die kwaliteiten dan? Ja, nou ja, ik, uh, ik heb natuurlijk een, een, een, een uh, uh, verblijf van, van 13 jaar in niet de makkelijkste gebieden uh, van de wereld uh, ach, achter de rug. Hm? Ja, de Balkan, Zerbe. ook drie jaar in, uh, in, uh, in, in Moskou al. Um, ja. heb de Kosovo-oorlog meegemaakt, uh, de schoolgijzeling in Beslan meegemaakt, de, de, de Roze Revolutie in, in Georgië, de Oranje Revolutie in, uh, in Oekraïne. Dat zijn dingen niet zozeer om trots op te zijn, hoewel ik dat ook wel ben... maar wel die je wel vormen als journalist. Je leert daar heel erg veel van. Met name ook uh, hoe je... verschrikkelijk de fouten in kunt gaan. Met name in conflictgebieden. Um, en dat, dat, dat draag je mee... in je, in je rugzakje met ervaring. Uh, dus dat... ja, ik vind dat... Je vind dat, uh, bent gepokt en gemazeld. Ja, maar ik kan nog veel meer gepokt en gemazeld worden. Dus dat, he, ik zeg niet dat ik er al ben. Um, maar ik ben wel op het punt dat ik dit goed aan kan, denk ik. Mm -hmm. wat, wat zijn die fouten waar je zoveel van geleerd hebt? Nou, ik kan me nog goed herinneren. toen ik voor het eerst uh, op de Balkan kwam, dat was in 1999. De Kosovo-oorlog was toen aan de gang. Uh, en ik was. Eigenlijk nog nooit in het buitenland. Ja, ik was wel in het buitenland geweest. maar niet als, als journalist. zelden of nooit. En ik kwam daar ineens in een conflict. waar ik niet zo heel erg veel van afwist. en waar een enorme propagandaoorlog aan, aan de gang was. Van alle kanten. He, Natuurlijk slopen dan Milosevic. die uh, daar uh, de Servische president toen. die nogal uh, grof bezig was in, uh, in Kosovo. tegen de Albanese bevolking daar. door het uh, uh, zelfverklaarde uh, Albanese bevrijdingsleger. En met name door de NAVO. Ik kan me herinneren dat die eerste dagen dat ik er was... dat de NAVO glashart zei... er zijn, of er dreigen in deze oorlog... 100.000 Albanezen om te komen. Die staan op het punt vermoord te worden. Um, en ik heb dat gewoon gezegd. En ja, dat is een enorme je bedoelt, blunder. Je hebt het niet gecheckt. Ik heb, ik heb het niet gecheckt. Ik kon het ook niet checken, want we konden Kosovo niet in. Maar je moet natuurlijk nooit zomaar de NAVO geloven... En uh, dat, dat heb ik dus één keer gedaan. Eén uh, keer heb ik, uh, uh, heb ik dat gebruikt in een uitzending. En uh, daarna heb ik me toch vaak wel drie keer bedacht om uh, zulke soort dingen te melden. En natuurlijk ja, eerst je feiten checken, ook, ook al is het heel erg moeilijk. Want wat is de methode in dit geval? Eventjes een klein, een klein uh, mini cursusje journalistiek voor om de in dit geval de, de, de feiten te checken. Ja, nou, dit is dat is ontzettend dat is moeilijk. Is ontzettend moeilijk. Uh, maar ten eerste moet je, uh, je je oor maar eens te luisteren leggen bij bij alle partijen. Eh, en dan krijg je nog niet het hele verhaal, want dan krijg je natuurlijk allerlei verschillende vormen van, uh, van informatie. En ja, waar het mogelijk is, en dat hebben we toen ook wel gedaan, is toch dat gebied proberen in te komen om te kijken. Uh, wat er echt aan de, aan de gang is, dat, dat heeft ook allerlei haken in ogen. Want we zijn toen met, met wat Oetjeka, uh, dus Kosovo Bevrijdingsleger... Uh, mensen, Albanese illegaal die grens overgestoken in Kosovo. Ja, dan loop je natuurlijk wel aan de hand van een partij mee. Dus dan zie je de andere kant nog niet... Ja. En ja, wat je daar voor lering uit moet trekken... is dat je vooral heel voorzichtig moet zijn in je, in je berichtgeving. En zolang je, dingen, uh, zolang je dingen niet kan checken, ze ook niet moet melden. Nee. Ik had eigenlijk gedacht, David-Jan, dat jij zou komen met 5 oktober 2000. Ja, maar dat was... Dat was niet echt een fout? Nou ja, ik, ik, ik was er gewoon te laat. Nou, leg eens uit wat er gebeurde. Ja, wat dat was is een, aan de hand? Dat, was een, uh, dat is, dat is een, iets waar ik eigenlijk niet zo gek veel aan zelf van heb kunnen doen. Nee, het was zo, uh, er werd al dagen gedemonstreerd in Belgrado tegen Milosevic. Die had uh, verkiezingen uitgeschreven. Hij zei dat hij ge, uh, gewonnen had. En er was een enorme, voor het eerst de oppositie in Servië verenigd... Uh, enorme demonstraties aan de gang in, uh, uh, in Belgrado. Ik woonde toen in Skopje omdat ik geen toestemming kreeg... om in uh, in dood te wonen van, van Milošević geen visum. Um, en ja, je wil daar natuurlijk bij zijn. Nou, visum kregen we niet. Uh, bij de, nog bij de, de, de, de ambassade in Skopje, de hoofdstad van Macedonië... nog bij de ambassade in Den Haag... Uh, we zijn zelfs naar Sofia gegaan omdat het verhaal was... dat daar makkelijk uh, visa te, te krijgen zouden, ja. te, zouden zijn... voor wat toen nog Joegoslavië overigens was. Nou, dat was ook niet het geval. En uiteindelijk hoorden we dat er uh, valse visa in Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, wat toen nog onderdeel van, ook van Joegoslavië was... Uh, uh, te koop zouden zijn. Daar zijn we naartoe gegaan. Het was inmiddels 4 oktober. Dus de dag voor uh, de, de, de grote omwenteling... Um, en daar waren inderdaad die, die, die valse uh, visa-stempels te koop. Uh, notabene een stempel van uh, de, de, de, de Joegoslavische ambassade in Den Haag. Een origineel stempel. Uh, hadden schurken, boeven op de een of andere manier te pakken <lacht> gekregen. Um, maar het duurde nogal lang voordat ik mijn paspoort terugkreeg met dat, uh, met dat, uh, met dat st uh, stempel erin. Dat, dat, dat, dat was eigenlijk pas in de loop van 5 oktober, in de avond... Toen zijn we natuurlijk als een gek naar, naar Belgrado gereden, Want we hadden natuurlijk een visum de papieren. de papieren. Maar ja, toen was alles al voorbij. Toen is, we kwamen daar een manier of vier, denk ik, s'nachts aan. En uh, toen waren de straatvegers zo'n beetje de overblijfselen van, uh, van, van de revolutie. Al Geen oprennen. foutje, maar dat is gewoon een heel groot pijnpunt. Ja, dat, is, dat was heel erg pijnlijk. Weet ja. je nog hoe, hoe je dat ervaren hebt? Ja, pijnlijk dus, maar... Nou ja, het, kijk, het, het, het wordt op weg daar toe wordt het natuurlijk wel duidelijk. Want het wordt donker en het wordt nacht. En uh, ja, we hoorden natuurlijk ook wel dat, uh, nou ja, dat, dat, uh, wat, er, wat er gebeurd was in Belgrado en dat het eigenlijk s'avonds wel over was. Dus ja, je voelt je uit beroerd... En uh, je, doet, je doet je uiterste best om dat toch nog een soort van dag, de dag erna verhaal te maken. Ja. Maar dat slaapt natuurlijk. Het wordt nooit meer wat dat slaat natuurlijk we, helemaal nergens. We op. hebben een beetje een pleister erop nu. <laughs> De Servische band KAL met Radio Romanista. Jij hebt ons hierop geattendeerd. Het is een Roma-band. Ja. En die kom je heel veel tegen? Die kom je heel veel, heel veel tegen. Niet in deze uh, vorm van muziek overigens. Het zijn over het algemeen traditionele, uh, meestal blazersorkesten in Servië. En niet zeg maar de Zigeunermuziek uit, uit Hongarije of, of andere delen van uh, uh, Centraal Europa... Waar, waar Roma vaak viool spelen... Uh, of andere snare instrumenten. In Servië zijn het meestal blazers van die Hoempa Hoempa uh, orkesten. Ja. Die zijn heel populair. Die zie je bij elke festiviteit. Uh, uh, met name bruiloft. Uh, is er altijd. Een bruiloft kan niet zonder, zonder Roma orkest. Uh, maar dat is heel traditioneel. En het leuke hiervan vind ik dat het in een modern jasje is, is gegoten. Dat het haast een soort van, van Ska is geworden. Maar Tom heel duidelijk met die, uh, met die Balkanbieter eronder. En ja, ik vind het prachtig. Ja. Uh, David-Jan Godfroy, uh, te gast in Cultuurzomer. Nu nog Balkan-correspondent in Nederland op dit moment. Om zich eigenlijk voor te bereiden op zijn aanstaand correspondentschap in, in Rusland. Hij volgt Kiesja Hekster op bij de NOS. Die komt terug naar Nederland. En zij zei tegen ons: In Nederland mag alles. Alles, maar kan niets. In Rusland is het precies andersom. Het is een maffia staat waar het recht van de ge sterkste geldt. Het is fijn als je correspondent Rusland goed kan improviseren, want je kunt de dingen niet plannen. Je moet niet te snel in paniek raken en altijd blijven geloven dat het goed komt. Eh, heb je dit pakketje goed, goed voor elkaar, eh, David Jan? Nou ja, improviseren, dat lukt wel. Paniek ja. raken is er ook niet bij, denk je, in de balkan de hele tijd? Nee, niet zo heel erg vaak. Ja, het gebeurt natuurlijk wel eens als je, als je vijf minuten voor een uitzending... als er iets voorkomen onverwachts gebeurt. Uh, dat, je even, dat je bij jezelf denkt van... oh, mijn hemel, dat komt nooit meer goed. Maar ja, ervaring helpt echt een heleboel... En uh, ja, het improviseren op de Balkan is, is, is de, de, de noodzaak daarvoor is net zo groot als in, in Rusland. Het feit is alleen dat er, in Rusland, dat er uit Rusland meer verhalen komen. Dus je, ik zal er meer mee te maken krijgen. Ja, en het feit dat Rusland door haar bijvoorbeeld nu wordt als mafiastaat wordt, uh, wordt benoemd. Uh, is dat iets waar je een soort richtlijn voor hebt? Of waarvan je de, waar de NOS een soort ethische. Uh, uh, richtlijn meegeeft wellicht. En dan is richtlijn voor maffialanden die bestaat niet. Nee. Uh, ik kan me ook niet zo goed voorstellen wat ik met gedragcode, misschien. Maar dat je niet met maffia mag omgaan of niet mag interviewen of nou ja, verhalen ik, ik, over maken. Kijk, ik, ik ben er zelfs <gacht> nog niet eens in Rusland geweest, maar je hoort altijd die verhalen dat je heel snel uh, beïnvloed wordt, onder druk wordt gezet en uh, makkelijk mee gaat in een wereld waar je misschien niet mee zou willen gaan. Hoe ijzerheilig ben jij dan? Nou ja, ik, ik, weet je, ik denk dat dat eigenlijk voor heel veel landen in de wereld geldt... in de zin dat, je dat, dat, dat autoriteiten proberen uh, om je onder druk te zetten... om je te beïnvloeden, dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook. Ik denk niet en ik verwacht ook niet dat er nou heel erg snel... een groot geweer op mijn hoofd gezet zal worden. Als jij dat verhaal niet over ons maakt, uh, dan krijg je een kogel door je hoofd. Dat zal niet zo snel gebeuren. Dus je moet ermee uitkijken. Je moet natuurlijk met, met alle verhalen die je, die je, die je Maakt Moet je uitkijken, maar zeker als er zulke grote belangen op het spel staan. Dat geldt in Rusland voor de onderwereld, voor de maffia. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een deel van de bovenwereld. Voor de politiek, uh, voor een deel van het bedrijfsleven. Daar zal die, die, die, die poging om, om mij het verhaal te laten vertellen... dat zij graag het land uit willen hebben, die zullen daar net zo groot zijn, denk ik. Ja. En dan komen we al snel te spreken over een man waar het natuurlijk allemaal om draait, is Poetin. En ik neem aan dat dat wel je main target is als het Rusland betreft. Ja, dat denk ik ook wel. Hij is uh, natuurlijk net herkozen als, uh, als president voor, ja. zijn, uh, voor zijn derde termijn. En het is afwachten wat hij daarvan gaat maken. Er zijn een paar aanwijzingen geweest uh, waaruit blijkt dat hij gewoon doorgaat met zijn beleid van, van, van uh, machtsconcentratie in het, uh, in het Kremlin... Eh, als je nu wilt, wilt gaan demonstreren... en je doet het niet precies volgens de vergunningen, volgens de regels... dan loop je kans dat je enorme boete krijgt. Dat je behoorlijk lang in de gevangenis uh, belandt. Dus ja, hij wil uh, die, uh, die oppositie die er is... die overigens helemaal niet zo ontzettend groot is in Rusland... maar die wil die nog verder de nek omdraaien dan, dan die tot nu toe al gedaan had. Ja, want jij kondigde net aan dat je ongeveer in oktober wilt beginnen. Maar op uh, 12 september is er een demonstratie tegen Poetin... waar 70.000 mensen demonstranten worden verwacht. En, en waar ook deze vrij strikte maatregelen van hem uitgevoerd zullen worden. Dus dat lijkt me nou bijvoorbeeld iets waar je eigenlijk wel bij aanwezig moet zijn. Ja, maar dat gaat niet lukken. <lacht> dat is jammer. Maar... Wat, is dit? Wat ja. is dit? Nee, kijk, uh, uh, dan ben ik, ben ik gewoon... Kijk, het is niet zo, ik ben, geen, ik ben geen krantenjournalist. En daar bedoel ik niks neerbuigends mee... ten opzichte van, van krantenjournalisten. Uh, maar je moet daar gewoon je spullen op orde hebben. Je moet een cameraman hebben. Je moet een, een plek hebben waar je kan monteren. Uh, dat moet allemaal geregeld zijn. Anders kan je gewoon je verhaal niet kwijt. En bovendien... ja. Ik moet me ook praktisch gewoon voorbereiden. Ik moet mijn verhuizing regelen. Ik moet zorgen dat ik een visum heb. Ik moet zorgen dat... Uh... Uh, dat mijn poes in, uh, in Rusland komt, okay. dat de verhuizenwagen is. Ik klaarstaat. snap dit wel, maar aan de andere kant denk ik, straks wordt dit jaar 5 oktober 2000, maar dan in Rusland. Nee, nee dat denk ik niet. Er nee? zijn natuurlijk wel, wel, wel vaker grote demonstraties geweest de, de afgelopen, nou, het afgelopen jaar, zal ik ja. maar zeggen. Maar een ander ik... interessant onderwerp, want natuurlijk dit, maar dit is een anti-Poetin demonstratie, mm -hmm. en, en, en, en dat is natuurlijk toch wel een belangrijk evenement, zullen we maar zeggen. Maar wat, wat mij ook interessant lijkt op dit moment, maar dat, dat kan ook uitgesmeerd worden over wat meer is die hele nasleep van de overstromingen... die, die mm -hmm. uh, Rusland geteisterd uh, hebben de afgelopen week... Ja. Uh, da da daar zit een verhaal in lijkt me. Absoluut. Nee, het blijft, blijkt keer op keer dat, dat Rusland... Uh, ondanks alle miljarden die verdiend worden met met, met, met, met met name energie... niet in staat is om, als er maar een klein beetje een ramp is... en die hoeft niet eens zo groot te zijn... Uh, dat ze daar niet de structuren voor hebben... Ten eerste om dat te voorkomen. En als dat niet kan, om de gevolgen zo beperkt mogelijk uh, te houden. Dat blijkt echt bij, bij, bij iedere gebeurtenis. Uh, of het nou gaat om natuurrampen. Maar bijvoorbeeld ook uh, jaren geleden als het ging over om, om terrorisme. Daar heeft Poetin uiteindelijk een oplossing voor gevonden. Althans tijdelijk. En het gebeurt nog steeds, maar niet meer op de schaal. Zoals nou, laten we zeggen, in de jaren negentig uh, en, uh, en, en later. Maar... Uh, ze, ze zijn kennelijk niet in staat dingen zo te organiseren... Uh, dat het of voorkomen kan worden of dat de gevolgen verzacht kunnen worden. Ja. Dus het loopt meteen uit op een, een vrij grote ramp. Ja waar in dit geval ook heel veel doden bij zijn gevallen. En het schijnt, dat, dat, dat attendeerde Kisha Hekster... de huidige correspondent Rusland, uh, ons op... Uh, dat er ook veel Russen aan het emigreren zijn, het land verlaten. Uh, onder druk van, van, van, van, van ja, eigenlijk alles wat, wat dit land misschien niet zo heel erg leuk maakt. Ja, ik weet niet helemaal of dat, uh, of dat nieuw is. Misschien dat, dat, dat de omvang groter is dan, uh, dan in de periode dat ik er was. Dat was toen ook al zo. Uh, het zou kunnen dat er meer mensen weggaan. En met name, denk ik, hoogopgeleide mensen. Die, ja. uh, dat zie je op de Balkan overigens ook. Die, gaan enkele, die misschien wel een baan kunnen vinden hoor. In, in, in, ergens in een provincie stadje je in, uh, in, in Rusland. Een arts bijvoorbeeld. Uh, maar daar het waarschijnlijk met een, met een inkomen van 300, 400 euro in de maand moeten doen. Terwijl ze hier, ja toch makkelijk uh, tien keer zoveel kunnen verdienen. En als die, uh, uh, uh, als die grenzen openstaan... die staan natuurlijk voor hoogopgeleide mensen wel open. Niet voor, voor arbeiders of, of werklozen. Daarvoor houdt uh, Europa natuurlijk zijn grenzen ja. dicht. Maar als iemand te bieden heeft wat, waar we hier het tekort aan hebben... of wat we hier helemaal niet hebben, dan zijn ze altijd van harte welkom. Ja. Jij zei net van, nou, ik moet mijn poes nog verhuizen. Nou, dat is natuurlijk een heel, heel kwijt met zo'n zo zo koffertje, hè? met van die tralietjes. Ja, ja, ze zal mee moeten in het vliegvel, vliegtuig. En ze wordt al helemaal gek als ze vijf minuten in de auto moet... Dus dat, daar moet waarschijnlijk wel een spuitje in. Ja, daar moet een spuitje in. Er zijn ook pilletjes voor. Maar wat mij een grotere verhuizing lijkt... is dat je je eigen vrouw ook meeneemt. Uh, een Servische vrouw, daar ben je sinds 2003... Ben je, je bent met haar getrouwd uh, in Belgrado. Zij is nieuwsanker, Zij is presentator bij de zender B92. Uh, zij is dus, om het even heel plat te zeggen... met de kop op de buis en ze heeft haar mooie baan. Hoe vond zij het eigenlijk dat jij deze kans van je leven kreeg? Daar hebben we het natuurlijk over, over gehad voordat, uh, voordat ik so solliciteerde. En uh, ze vindt het fantastisch. En dat komt vooral omdat haar uh, televisiestation heeft gezegd: van nou, we willen het best eens gaan proberen. Ze hebben geen, geen correspondenten. Daar hebben ze of het geld niet voor, of het belangstelling niet voor. Maar Rusland is natuurlijk licht. Terwijl het wel een belangrijk nieuw station is even voor de Duitsers. Ja, ja, ja, het is een van de, van de, van de stations met, met een landelijke licentie, een van de vijf. Ja. Dus het is een van de, ik zal, ik zal maar zeggen, de derde, uh, derde televisiestation van, uh, van Servië. Um, daar willen ze nu gaan proberen een soort, als, een soort van experiment op Alexandra, zoals ze heet, uh, correspondent te maken in, uh, in Moskou. En dat is heel spannend. Dus uh, het is gelukkig niet zo dat ze... Uh, dus ook een experiment eigenlijk voor het land dat zij namelijk vanuit daar uh, ja, zal bericht geven. er zijn maar heel weinig media in Servië... die hoe dan ook enige belangstelling hebben... voor wat er in het buitenland gebeurt. Brussel, omdat daar natuurlijk de EU zit en de NAVO... daar hebben ze wel veel mee te maken. Ja. Maar daarbuiten interesseert het ze eigenlijk helemaal niks. Uh, en zij gaat dus, als het doorgaat... het is nog niet helemaal 100%, 100 zeker, maar wel bijna... Gaat zij, als, gaat zij een van de eerste buitenlands correspondenten in Servië worden. Ja. Dat is, dat is heel erg spannend. Jullie zullen daar samen zijn en, en prachtige tijden beleven. Uiteindelijk gaan jullie terug naar Belgrado, hè? Ja, dat denk ik wel. Tenzij... Dat is jullie, jullie beide vaderland inmiddels, thuisland? Ja. ja. Ook dat van jou? Je gaat nooit meer terug naar de Veluwe? Nou, naar de Veluwe misschien nog eens een keer uh, een weekendje in een huisje. Nee, kijk, het kan best zijn dat als ik in, in Moskou klaar ben... misschien hier in Nederland nog eens les gaan geven of zo, of weet ik veel. Uh, maar uiteindelijk daarna zal ik toch, uh, daar zal, zal ik naar Servië teruggaan. Ja. Want je hebt je hart verpant, Ja. aan Servië. Ja. Veel meer dan aan waar dan ook. Ja. Dat is ook bijzonder, toch? Vind je niet? Nou ja, als je ergens 13 jaar woont en je hebt ik ben getrouwd, zoals je zegt, dus ik heb er ook schoonfamilie. Uh, ik heb er veel vrienden. En als je dat in overweging neemt, ja, ik heb hier natuurlijk ook wel vrienden... en ik heb hier ook wel familie, maar uh, als je dat in overweging neemt... dan is het zo gek helemaal niet, vind ik. Ik wens je een hele mooie tijd in Moskou. Dank je wel voor je komst. Radio 1 Sportzomer gaat nu verder met Robert Meder en Herman van der Zand. Vrijdagavond in de Radio 1 Sportzomerdok. Waar denk je aan? Waar ben je mee bezig? De documentaire... Niet nadenken. Dan denk ik van ja, ik moet deze set pakken. Ik hoor je zeggen moeten. Je moet iets van jezelf. Een tweeluik over de voordelen van een gedachteloos bestaan. Een heel bekend voorbeeld zijn penalties bij grote voetbalwedstrijden. Op de training vliegen ze er allemaal in. Maar in een wedstrijd staat de druk op en dan gaan mensen erover nadenken. En dan gaan ze vaak mis. Luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar deel 1 van de Sportzomerdok Niet nadenken. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.